Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Brons voor Kimberly Bos bij het skeleton. Het is de eerste Olympische medaille die Nederland heeft gehaald met deze sport. Na al die medailles bij het lange baanschaatsen, bij het short track, is er nu nog een medaille voor Nederland. Maar dan op de slee... Kimberly Bos pakt brons in Peking. Bij Skeleton ga je met een slee plat op je buik headfirst de bobsleebaan af. Met meer dan 100 km per uur. Het goud ging naar de Duitse Hanna Nijssen. En het zilver was voor de Australische Jacqueline Narracot. De mensen die de boel rondom het binnenhof aan het blokkeren zijn, moeten daar weg, heeft de burgemeester van Den Haag gezegd. Het truckersprotest is al sinds vanochtend aan de gang. De demonstranten zijn boos over de coronaregels en een heleboel andere. Deze trucker zegt dat ze niet van plan zijn om weg te gaan. Ik denk dat wij eerst maar met elkaar in overleg moeten, maar we dit netjes, wij willen natuurlijk een netjes betoog. Wij willen geen uh, wilt... geen rellen, geen politie, niet, niet, niet en mee en al. dat daar, daar zitten wij niet op te wachten. Daar zijn wij hier niet voor. Ja, wie rond deze tijd niet weg is bij het binnenhof loopt risico weggesleept te worden en een boete te krijgen. Steeds meer landen zeggen dat hun burgers weg moeten uit Oekraïne. Het zou er te onveilig zijn geworden sinds de spanningen met Rusland zijn opgelopen. Nederlanders werd vanochtend gevraagd te vertrekken. Er blijft alleen wat ambassadepersoneel in Lviv achter. De presidenten Biden en Poetin hebben vandaag een gesprek met elkaar. Waarschijnlijk zullen ze proberen om de boel te kalmeren. GroenLinks en D66 vinden dat hun lokale afdelingen niet samen moeten werken met Forum voor Democratie en de PVV. De gemeenteraadsverkiezingen zijn over een maand. Op 16 maart, FVD zal meedoen in 50 gemeenten en de PVV in 31. Het weer nog, best wat zon is er. Vanmiddag een graad of 8, morgen ook zonnig en nog ietsje minder koud met 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWW. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag loopt een kat over de weg bij Leidsendam. 2 kilometer file, de linker is dicht. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort! Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag.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 Oh jee, heeft hij ook weer een nieuwe... Een plaat, ja, een plaat met een verhaal. Dus uh, daarover straks meer... Blijf luisteren naar Zandvoort op zaterdag... In de single van onze eigen Yves. My pool won't, pool won't just shake smooth like a newborn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 Uh-huh.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 En uh, die draaide op uh, FM dus uh, deze platen van uh, Natasha King en em uh, FM. Nou lekker om hem uh, weer eens uh, te draaien voor je bij Sanfoet op zaterdag. Zal meteen het dier van de week. Geer, uh, Geer, maar eerst is deze van Bow Wow, Wow, Gauwe ouwe van Bouwouwouw, wow, wow, wow. de Man Mountain. Straks geen Gauwe ouwe, maar de nieuwe single van Yves Benesse. Die krijg je naar onder meer het dier van de wek. Mijn naam is Geer, een kruising Mechelse herder. Ik ben dan wel twaalf jaar oud, maar zeker uh, uh, uh, levendig. Omdat er niet genoeg voor mij werd gezorgd, ben ik op zoek naar een uh, nieuwe fijne plek.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 Want ook onze Geer verdient een thuis. Zo is meneer ten Albert-Jan het niet over zichzelf... maar als dier van de week uh, Geer uh, uiteraard. Nou, ga voor Geer of de andere leuke dieren... naar uh, het kennen met dieren thuis, Keesomstraat nummer 5. Hebben wij zo dadelijk, Albert-Jan... de nieuwe single van Yves Benescent, is een hele mooie plaats. Hij heet uh, voor goed Voorbij. Dat is dan weer even wat minder natuurlijk. Maar uh, ja, de single is, uh, is origineel geschreven... en gemaakt uh, voor... André Hazes uh, senior, oh. 20 jaar geleden. Nou, de schrijfster van, uh, van deze platen die vond het tijd dat hij uh, toch uitgebracht ging worden. En zij heeft gekozen voor Yves Berense om de platen uit te brengen. Je krijgt hem te horen na de single van uh, Adele en uh, Easy On Me...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 I'll lead heart far. I'll friend Slay En als je dit soort muziek draait, he, Albert dan komt hij vanzelf binnenvliegen natuurlijk. He. Dan hebben we het over uh, Fred. Hij is er uh, straks weer met uh, Entertainment For You. Ja, en dan is onze uitzending weer voorbij. Zo is het. <lacht> voorgoed voor. Nee, niet <lacht> voorgoed <lacht> voor nee, nee. <lacht> voor voorbij. Nee, zeker niet. Mooie, mooie nieuwe single van uh, Yves Berens. Het nummer uh, van Orsine geschreven door, uh, voor... Uh,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 I'm sleep on it, baby, baby, I'm a sleep on it.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 Ga je er wat ook doen morgen? Ja, ja, ja, ja, ja, daarom zijn we er niet uh, morgen, <laughs> Albert Jan. Heel goed Rob. Ja, want we gaan naar het café natuurlijk, hè? Even uh, één, één biertje nemen. Ja, maar die, dat, die piek is voorbij hoor. Het is iets duurder, hoor. Ja, nou, ja, ik hoorde er al wat over. Nou, ik ben voorbereid. Oké. Okay. <laughs> Dankjewel voor het uh, mooie gedicht. Rob 53. Tomorrow, hè? Music was my first love.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 Hey, blijf mooi, he? de single van uh, John Miles en uh, Music. Ja, we moeten nog even een plaat draaien, want uh, als het goed is, mogen we na de persconferentie uh, van uh, aankomende dinsdag weer wat langer in de kroeg zijn. En dan is het zeker niet de laatste die we drinken. John West, te samen met Walter Kroes. Na een lach en een feest Het begint meestal vrijdags Als het vijf uur is geweest. gaan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 Dit is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen een wie, je leeft nog steeds op aarde, te denken wij je hier. Dit is nog zeker niet de laatste, we gaan nog langer niet verlaat, maar zoals de haag gaat kraaien, doen wij je telefoon uit en zingen. De drinken bij het hier. Het is toch zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Pas als de haag gaat kraaien. Doen wij het dichtbij uit en zingen wij nog keer langs. Ja, la, la. la. Ja. John West en uh, Walter Cruz hadden hem even op de plank laten liggen. Want die deken, ja als de kroeg niet open is, heeft het ook geen zin om... Uh... Deze plaat uit te brengen natuurlijk, uh, Fred. Nee. Nee, hè? maar goed. Ja. Ze ik hebben het ik, mooie, weet, ik weet wie er morgen als eerste zit. Ze hebben het, ze yeah. ze hebben, ze hebben het mooie uitgekozen om hem nu uit te brengen. Sean West en uh, Walter Cruz. En het is toch zeker niet de laatste. Nee, het zal nee. de eerste ook niet zijn. Nee, he? nee, nee. nee. Fred, je bent ja. er weer. Straks om vijf uur en uh, samen met een uh, aantal gasten wat ze, ze, ze hobbelen inmiddels de studio binnen. Ja, we beginnen dadelijk uh, natuurlijk uh, het eerste uur met Ricardo Sinstra, uh, Die heeft een uh, nieuwe single uitgebracht, mooier dan de mooiste. Nou, dan kun je wel nagaan waar het over gaat. Dat klinkt dus. heel goed. <laughs> ja. ik, ik schrijf het vast even opwoord gedicht. Mooier, ja, dan, mooier de dan de mooiste. Mooier dan de mooiste. Oh, en we gaan bellen met uh, Den En die heeft een nieuwe single uitgebracht, getiteld... Ik uh, voel me helemaal te gek vandaag. idee? Nou, die kun je morgen ook draaien. Ja, morgen ben ik er niet. Nee, nee, maar. nee maar gewoon lekker thuis. Alsof. Oh, gewoon thuis. Natuurlijk. <laughs> ja, daar kan ik ook een plaat draaien. Drie of je Ja, ja, zoiets. <laughs> nee, dat komt in de kroeg wel goed, hoor. Oké. Okay. Kom wel goed. En, uh,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 A piece of shit when you look at it, life's a laugh, a that's a junk it's true. You see, it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. En don't play as look on the bright side of life tot zover het ritme van Zie via de kabel op 104.5.